Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er belanden meer kinderen in het ziekenhuis met een alcohol- en drugsvergiftiging. Blijkt uit de nieuwste ziekenhuiscijfers. In 2007 had 8% van de kinderen met een alcoholvergiftiging ook drugs op. Nu is dat ruim 10%. In de meeste gevallen gebruikten ze de combinatie alcohol-wiet. Sinds 2014, toen de alcoholleeftijd omhoog ging, bleef het aantal comazuipers gelijk. Wel ligt de gemiddelde leeftijd nu iets hoger op bijna 16 jaar friesland Campina schrapt duizend banen. Het zuivelbedrijf verwacht dat door corona de winst een stuk lager gaat zijn, vertelt collega Nick Wouters. Ze noemen een aantal problemen op waar ze nu last van hebben. Bijvoorbeeld de grens tussen Hongkong en China, die is gesloten. Vanuit Hongkong leveren ze melkpoeder, heel populair Europese melkpoeder in China. Andere problemen, restaurants en kantines die gesloten zijn, waardoor daar minder verkocht wordt. Vooral in Nederland, België en Duitsland verliezen mensen hun baan. Veel kritiek op de uitspraken van onderwijsminister Slob gisteren in de Tweede Kamer. Die zei dat scholen best homoseksualiteit mogen afkeuren, zolang iedere leerling zich maar veilig voelt. Dat kan echt niet, vinden onder meer D66, PVDA en GroenLinks. Ze hebben een motie tegen de minister ingediend. Bijna anderhalf miljoen mensen zaten gisteravond aan de buis gekluisterd. Hallo allemaal, daar zijn we dan eindelijk met het Sinterklaasjournaal... waarin we vanaf vandaag weer laten zien wat Sinterklaas en de Pieten allemaal meemaken. Het eerste Sinterklaasjournaal trok ruim een half miljoen kijkers meer dan vorig jaar. Zij wilden weten hoe het programma dit coronajaar de intocht aanpakt. Volgens het Sinterklaasjournaal is de stoomboot op weg naar Zwalk, een plek die niet op de kaart staat... Met een burgemeester die je bekend kan voorkomen. Ik heb uh, Sinterklaas een brief geschreven en heb geschreven dat hij welkom is in Zwalk. En dat geldt verder voor geen enkel stadje of dorp. Matthijs van Nieuwkerk heeft een carrière als burgemeester. Het weer veel wolken, sommige plekken mistig. In de mist gaat of acht, op andere plekken maximaal veertien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Oh ja. Ja, ja? ja, ja, ja. Dat lijkt eh, ja, ja, me sterk ja. dat het Zandvoortse zaken moet dat zijn. Helemaal dat helemaal tegenwoordig helemaal een, een uh, andere titel. Uh. Het zijn wel Zandvoortse zaken, maar ja. Ja, ja, je mist niks. Nee. En, uh, maar wij missen wel iemand. Ja! Dat dan weer wel. Ja, dat is wel jammer. Wat, uh, heer, wat was zijn afwezigheid? Uh, de heer Paardenkoper moet een auto ergens naartoe brengen. Heb ik vernomen. Maar we gaan hem straks even bellen. En dan wordt uh, het allemaal duidelijk voor de Zandvoortse luisteraar. Ja. Uh, en aangezien hij er toch niet is, heb ik daar toch nog wel een redelijk toepasselijk nummer bij. Ja, en tegenover mij zit Tino. Goedemorgen Tino. Goedemorgen. Mag ik iets voorstellen? Als Jij wel. I'm in love with my car. Was dat is wat of niet? Oh, dat is een goeie. Ja. Die heb ik even nu niet, maar ja, uh, die ik? ga ik straks. Nou ja. Nou, laat maar horen. Uh, nou, ik heb, ik, ik heb wel, ik heb we wel iets aan hoor. Wij wachten wel. We, we hebben alle tijd. We <laughs> hebben ja, ja, Nee, ja. een plaatje, nee, nee, hij is. Uh, kijk, Frank is, Frank is niet zichtbaar uh, vandaag. Dus uh, dan heb ik uh, uh, iets man, anders man. daarvoor bedacht. I'm the invisible man. Incredible how you can. Ja dat, een... ja, dat was hem uh, weer. Uh, deze van Queen met die in ben uh, Heren, goedemorgen. Goedemorgen, Jaap. kan als je zo Jij ook goedemorgen. Ja, ja je know, je, ook goedemorgen. Je mist niks, hè? dus uh, ik zou zeggen... Nou, uh, doe, doe wat. Toch? Ja. ja. Vind uh, ik, ik, persoonlijk. Ik, ik, uh, ik, ik, ik ben even gewoon sprakeloos uh, in een aantal opzichten. Vind dus ik mooi om te horen. Ja. Ja, ja. dat mooi om te horen. Hé hey, jongens, geen nieuwjaarsduik op 1 januari 2021. Dat is toch wel een gemis, vind ik. Want een nieuwjaarsduik is toch typisch iets zandvoorts. Nou, volgens mij is het, begon, het, is het is begonnen, begonnen hier. Ja, het is Bron inderdaad hier. Ja. Dat is inderdaad een tijdje geleden al. Dat is een tijdje geleden. Maar ja. de grootste is natuurlijk Scheveningen met die achterlijke ja, met die worstpet op. Met die worstpet. Die hebben we hier ook. De vleespet op. Ja. Het <laughs> <De> enige vleespet <laughs> nee. die waar je worst van <laughs> Waar je ik woord. heb hem gedaan uh, één keer. Omdat... Nee, ik twee keer heb ik hem gedaan. Heb jij hem gedaan? Ja, zeker. Ik heb, ik heb hem uh, in, uh, in 2000 heb ik gedaan. Uh, de dag later. Want ik had geen zin om met een stukje tamme idioten de zee in te rennen. Dus ik ben een dag later gegaan. Heel goed. Toen lag er sneeuw op het strand. Toen hebben we de auto's dan de beneden gereden. Toen ben ik erin gerend in de wereld. Uh, en ik heb hem twee jaar geleden gedaan. Met uh, Roel, uh, Van de Heuvel en Teotje Stoor en... Um, nou, ik wens, je, ja. ik wens je heel veel succes. Nou, ja, ja, het misschien... was, was, was verfrissend, joh. Hij het allemaal, er niet veel voor. Nee, stel ik niet veel Ik heb, gisteren, heb je trouwens uh, gisteren een stukje gezien van... Um, van Bo? Bo? Ja. ja, die, ja. Hij, met Wim Hof. Met ja. Wim Hof? Ja, ik heb met ja. die man ooit gewerkt. Bizar, hè? Ja, totaal. Totale idioot. Ja. Maar ook geen ik bedoelde, idioot in de in funny way. Wat, uh, ja. Uh, nou ja, hij, hij heeft wel iets... Maar ik heb gisteren meegedaan. Heb jij meegedaan? Nee, ik heb niet meegedaan. Waarom niet? Omdat ik bezig was. Oh. Nou, ik heb wel meegedaan. Ja. Dan moet je namelijk gewoon tien of vijftien keer heel ja. diep inademen. Ja. En daarna kun je ongeveer drie minuten je adem inhouden. In ieder geval anderhalf minuut. En dat klopte geheel. Ik werd ja. er inderdaad rustig van. Ja. En ik, ik kon inderdaad helemaal adem inhouden. Dat was best wel. Dus, nou, ja. nou, leuk. Nou ja, ik <beschappen> het boek niet van hem. Hij Wat heeft een boek je. uit de Wim Hof-methode. Ja. Daar raardeert je binnen een half uur hoe je ook in het ijs kan stappen. Ja als in wat dat, dat staat leuk als een je ja, ja Gerk, mag je cv even zien ja, okay, wat heb je gedaan nou met dit dag. en wat heb je, heb je nog je Ja, ik kan leuk koken en ik kan aan een bak met ijs gaan zitten twee minuten oh nou je bent aangenomen ja leuk Nee, dat is... Uh, ja. Ik, ik, ik vond het wel boeiend, hoor. Is dat ook misschien uh, meteen een goede voorbereiding... op een nieuwjaarsduik, lijkt mij, als je dat uh, doet? Die Wim Hof methode? Ja, tolen. maar daar lach je toch op, man. Dat, ja. dat is, ja. dat is, dat... Ik denk gewoon dat toch mensen... Uh, uh, sowieso wel uh, gaan duiken. Er zijn natuurlijk ja? altijd mensen die denken van... Uh, huppakee. Is we niemand hier tegenhouden? Nee. Wat, dus, wat dan doen? Wat dat betreft... Uh, en je, moet, je krijgt alleen je... geen, geen uh, vleespet. vleespet. Je moet die vleespet. <laughs> dat vind ik ook zo mooi. Uh, Toen ik daar was... Dus... Dan, dan, echt, dan zie je die we zijn zo Nederlands met z'n allen. Dan, um, dan krijg je een gratis kopje ertessoep of zo van de mannen van. Ja, ja, ja. Uh, van de mannen van Vleespet. Uh, van de Vleespet. <laughs> en dat is echt, serieus niet. Dan gaan mensen niet een beetje in de rij staan. Dat is nu helemaal niet te doen natuurlijk. En, koud, maar met, denk ik, en dan sta je daar een beetje natte Jans en Tilanus aan, sta je in de rij. Het ja. was een heel klein... Kopje uh, uh, echt slecht, want het is natuurlijk gewoon ja. uit de zak, hè? Ja, als nee. eerlijk zijn, Unox, dat is. Ik de... hou helemaal niet van soep. Nee, maar ik ben gek op erwtensoep, maar kom op, weet je wel. Niet, ja. niet uit een blik van Unox. Doe gewoon, nee. maak nee. gewoon goede erwtensoep. Eens, eens, eens. Haal nou, dan maar de slager als je het zelf niet kunt, weet je wel. Margeot, maar voor maar... mij is dit dat, dat helemaal. Nee, als, als kind had ik hem, ik heb hem een paar keer in een longontsteking gehad als kleuter. En uh, toen moest ik uh, van de dokter elke ochtend een, uh, um, een bak koud water over mijn rug. Oh ja. Dat is wel heel goed. Ja, ja. dat en koud douchen dat, elke dag, elke dag koud douchen is heel ja, goed voor Maar dat, dat ook dat uh, is toch een redelijk traumaatje gebleven. Oh echt? Ja, dat vind ik dan toch niet fijn. Als ik in te koud water uh, stap, dan komt dat altijd weer boven de heen. Maar, maar Ger, als, nou ja, als ik even een beetje heel voorzichtig alles wat jij hebt gemankeerd, het valt me, erg mee. Nou, nou, nou, echt, je bent, zat je ook op heel of niet? <laughs> Ik, ik, wel, ik heb alleen een TV. Ik wel. Ja, heb nou, ja, ik, ik ik ik heel gymnastiek. Ja, ja, ja, ja. Waarom dan? Omdat je krom liep of wat was ja. Dan ja, Tino. Ja, ik liep een beetje. Groecorrectie, toch? Ze ja, ja. zeiden vroeger: van Pagé. Eh, dat was een, ja. een, een befaamde sport, instructeur. En dan moest je op een gegeven moment met je stok tussen je rug en dan moest je rechtop lopen. Dat waren de verhalen over huidgymnastiek. Die man die houdt, toch? Ja. ja, maar ik had. Ja, hal, ja. ja, maar goed, maar ik had uh, gewoon een. Uh, meneer of mevrouw van Overpelt. Tegenwoordig uh, schijnt uh, een van die. Uh, mevrouwen is nu de dichter aan zee. Oké. Okay. Ada Mol. Daar, daar heb ik, uh, daar heb ik uh, ooit uh, een beetje een soort correctie. Uh, ja, want uh, ja, er, uh, er was er altijd één of twee bij ons in de klas. Dat die moest een En dacht ik, Ja, ja woe, wat is dat dan? Ja, dat hadden we ja, uh, uh, niet doodgaan. Maar we waren, uh, ja, ja, maar we hebben ook niet uitgelegd wat dat was. Maar we waren altijd jaloers. Want. Nou ja, waarom ben je niet? Wees blij, wees blij. Want het was, uh, af en toe was dat ook niet echt een pretje hoor, dat je erbij vertellen. Nee, ik dat is ook niet echt, uh, ik fijn. er alles van. Nee, maar, maar ja. heb je er wat. Ik bedoel, ja, je ziet het nog een beetje. Ja, ja je ziet het nog wel een beetje. Ja, ik hey. ik ja. uh, kan nog gehad? af en toe de geboggelde van de nogmaals. De de heb je er wat zijn. aan gehad of niet? Nou ja, je let er wel, een, wel, wel, wel? Beetje ja, let er wel een beetje op. Dus het ja. is niet zo dat. Uh, ik heb nog wel eens een beetje de neiging om uh, zo, uh, zo te gaan lopen je moet nou, okay. gewoon rechtop uh, staan, dat is, uh, maar goed, dan wordt het weer een beetje te serieus. Dus... Nee, maar mensen, wat, wat je krijgt natuurlijk, dat, dat, tegenwoordig, signaleren mensen veel sneller ook ja. dit soort dingen. Vroeger was ja. dat Je ja, maar vroeger als je dyslectisch was of dyscalculie had of weet ik veel wat je had, ja. of je was een beetje druk, dan had je maar, geen a.d.d. helemaal had. niemand van. Toch? Dat was allemaal ja. gewoon een beetje druk. Mijn vader was de hoofdonderwijzer van de handschriftschool en ik was dyslectisch als een krant. Dus, uh, maar hij heeft dat nooit geweten, hoor. Nee. Ja, dan komen we ja. toch heel langzaam los van die, je astma of uh, je, je nee. hongeropsteking en, en je dyslexie. Met vissen hadden we jou teruggegooid, hè Ger? Ja, waarschijnlijk. <laughs> waarschijnlijk. <laughs> je bent er goed opgeknapt. Ja. Ik ben redelijk opgeknapt, ja, ja, wat dat betreft. Uh, <laughs> ja. Nee, maar ook met, met logopedie. En dan weet je tegenwoordig ook... onze dochter die kon op een gegeven moment... kon, um, kon uh, niet uitspreken. Ja. uitspreken. Nou, dan is met logopedie, dat, dat werd ons uitgelegd... dat op het moment als je een letter gepasseerd was... Hm. Dan komt hij nooit meer terug, dus dat kun je hem niet bijleren. Als je hem eenmaal hebt, dus je, je slaat hem op een gegeven moment over, dan, dan moet je hem echt hebben. Ja. Dus, uh, dus toen, toen, zij toen we naar de logopedie en dan, uh, dan gaan ze plaatjes aanwijzen van uh, een geit en, en, en een vliegtuig en, en een gieter. En toen, uh, en toen <lacht> ik het nooit vergeten, en toen zaten we daar te wachten en toen wees die mevrouw van de logopedie een gieter aan en toen zeiden ze wat is dit tegen onze dochter en toen zei ze een emmer. <laughs> dat is wat kinderen doen natuurlijk. Ja. En toen zei ze: nee hoor, nee, zegt die logopediste, Dat is een gieter. En toen keek mijn dochter aan. Ze nee hoor, we noemen dat thuis altijd een nemen <laughs> dat heeft, Geweldig, ja. Dat heet ja. van de moeder, hè? Ja, ja, ja, ja. <laughs> oh, geweldig. Vertel, Ger, wat ja. is het verhaal bij dit nummer? De strandjongens. Oh, ah. En... Stoelen worden uitgezet. Don't worry, baby. Juist. Meer ZFM, kwart over tien. ja we hadden het er net over en uh, in in Hilversum uh, staat een uh, staat huis in Hilversum staat een huis uh, uh, daar heb daar heeft een van de uh, Beach Boys uh, uh, gewoond want ze hebben een uh, een album in 72 opgenomen in Baambrugge en uh, daar zat een uh, studio en daar hebben ze met z'n allen... Uh, gezeten en, en uh, dit, dit dit dat dit, dat uh, hoe heet het heet ook uh, Holland hè dat dat album en uh, dus uiteindelijk uh, uh, zat daar tegenover een, een, uh, een fietsenmaker. En die fietsenmaker die uh, raakte um, een soort van bevriend... met een van die leden van, uh, van de Beach Boys. En heeft daar uh, een, een enorm uh, vriendschap is er uit, uit uh, ontstaan... die tot op de dag van vandaag, geloof ik, uh, nog uh, gaande is. Toch? Ja, klopt. Ik weet niet of ik had net mijn vrouw daarover. Uh, die heeft daar met eer Corton inderdaad een speciale over gemaakt. Ze heeft ook een documentaire over gemaakt. Dat is een bijzondere vriendschap inderdaad. Tussen de bietje boys en deze, deze fietsenhandelaar. Dat is een grappig verhaal inderdaad. Ja, het is een heel grappig verhaal. Maar heel veel van die, van die pop zoals De Rolling Stones hebben ook heel lang in de Wisseloord gewerkt. En die woonden in een heel veel... Ja, die, had, weet je, die kwamen daar gewoon. Uh, die hebben natuurlijk in hun hoofd, hoofdkantoor fiscaal, wat ik maar zeggen. Ja. Nog steeds in Nederland. En uh, ja, die, die kwamen allemaal naar Wisseloord, die gasten. Hier. Ook Carl bevalt, uh, bevalt het goed in Nederland. Hij, hij, hij raakt bevriend met de overbuurman in Hilversum. De fietsmaker Rijk Vlaanderen heet hij. Ja. Carl kwam elke dag in de winkel gewoon een praatje maken, koffie drinken... vragen waar de slager zat en dat soort dingen. Hij kwam dan meestal rond een uur of twaalf... want vroeger gingen de jongens niet uh, uh, uh, uh, de, de, de studio in tot het licht werd. Ja. Ik ging ook met het hele gezin van Carl langs de vechten en dan moesten ze allemaal kastels zien dat vonden ze prachtig. Nou, dat uh, is, is wel een heel bijzonder verhaal. Want ja, de, de, de Beach Wars waren gewoon de Amerikaanse Beatles in die tijd. Toen al. En als je die nummers hoort. Hé? Is, uh, surf. Ja, surf. Ja, uh, uh, toch bizar. Surf sound, hè? Surf sound van. Maningsound, maar dan een beetje water in uh, deel, deel Deen. Ken je die? Wie? Deel Deen. Derel Deen. Deel. Oh ja, van de. Ja, ja, ja, ja. Dat is de, de, de, de man die uh, de, de surf sound, sound heeft. De uh, sound, hè? Ontdekt. En uh, er is ooit een keer een plaat gemaakt, 50 jaar Herman Brood. En daar zat hij ook in. Dus ik heb die man nog uh, wel eens ontmoet en, en uh, meegemaakt. Dat uh, was een heel, heel bijzondere gozer. En die, uh, die, die heeft echt die surfsound uh, uh, ontdekt of uh, grootgemaakt of, uh, of zoiets. Ja, even het surf in Stansvoort. Er er uh, ik, ik was even op de boulevard. Ja. Uh, dat zijn ze al aardig aan het omharken, de riolering. Uh. Ja, hè? In de Zuid. Maar nu was ik liep even met een vriend van me langs, en die zei dat ze toch wel even aan het kijken waar we toch hier en daar nog een klein beetje munitie zou kunnen liggen. Ik weet niet wat daar de. <lacht> ja, ik weet niet wat daar de, de staat. Volgens mij hebben ze destijds springputten gemaakt. Er we worden er wel eens af en toe een handgranaatje gevonden natuurlijk. Maar ik denk niet op de Boulevard. Want volgens mij was, dat, was die toen helemaal leeg, toch? Ja. Maar ben... wil, jij was er Ger. jij bent van de... <lacht> Nee, maar volgens, volgens <laughs> mij op die springput, dat is best wel een munitie. Dan gooi je al die munitie in de springput en dan sta ik het aan, een rotje erbij en klaar. Ja. Maar dan sprong je we wel eens wat weg en dat ging natuurlijk niet af. Maar volgens mij, op de boulevard zelf, ik weet het niet. <coughs> nee, wat ik wel weet is uh, dat er ergens uh, hier uh, een beetje in de Zuidduinen nog uh, ook uh, het een en ander ligt. Maar oh ja. Ja, nou, dat zal dat, dat, dat ongetwijfeld wel, maar ik weet niet of het springstoffen zijn. Nou ja, dus weet, volgens Engel, Engel, Engel ja, volgens mij geeft engels volgens mij van die De firma, de firma Bumps Away in Utrecht heeft de afgelopen zomer, in opdracht van de gemeente gemeentesantwoord, een omvangrijk onderzoek gedaan naar mogelijk achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Nou, dus dat is al uh, uh, van de zomer gedaan. Ja, wat, wat is dan tegenwoordig? Kijk, vroeger moest je natuurlijk met een. Uh, <laughs> moest, je, moest je gewoon met een. Uh, weet je zo'n ding. Uh, ja, <laughs> zo. Ja. Raar, zo ja, ik, ja, met zakmes. Die ja. <laughs> zit er ja. helemaal voor me. Met dit tekken. Maar tegenwoordig ja. heeft het zo dat noemen ze lidar. En dan kunnen ja. ze gewoon over de grond lopen. En dan kunnen ja. ze niet hoe diep in de grond kijken. Om te ja. kijken of er dingen liggen. Dus ja, ik, ik had een andere voorstelling. Van, uh, dat, uh, dat je met je zakmes uh, overal uh, dan in, in moet uh, gaan zitten, zitten prikken. Maar goed. Dat is een nee, weer... nee, je kunt, tegenwoordig kun je dus met zo'n zo apparaat. Dat hangt op je buik. Kun je gewoon echt heel diep in de grond kijken. Ja. Kijken overal doorheen. Het is dus een beetje zoals vroeger die zonnebril. Die heb jij ook nooit besteld op de achterkant van de van de je, je, ja. had je laarzen waardoor je langer leek en zonder zonnebril kon, kon je door de kleding heen kijken. Ja. De, de, de, heb jij toch ook thuis of niet? Ja natuurlijk. Nou right. <laughs> <hijf> ja, maar als je, als, je, als je oud genoeg bent, ja dan dat weet je dat. Er stonden allemaal dingetjes. Daar stonden voornamelijk. op een beetje als je nu op die websites AliExpress allemaal shit kunt kopen. Dat was toen de achterkant van de televisiegids. Ja. ja, ja, ja. Als, als, en dan kon je allemaal over je Schoenen, de schoenen, ja, ja, ja, schoenen ja, ja, met een verborgen ja. zo, waardoor je langer ja. leek. Een massagestaaf die je absoluut tegen je gezicht, tegen je wang, tegen je eh, wang, je wang moest houden. Tegen ja. je wang moest houden, heb ik ja. me laten vertellen. Ja. En een bril waardoor je door kleding heen keek. Ja, ja. Ja. Dat is een beetje de voorloper van die, van die winkels die je dan op de commerciële centers ja, ziet. Dat, ja, dat ja. soort dingen, dat is een beetje de voorloper. Ongelooflijk, het werkt echt. Ja, ja. Weg ja, met die dijen. Nu is het een power om de power stepper te bestellen, dient u het nummer te bellen wat achter de vlag van uw land staat. Wanneer de vlag van uw land niet in beeld verschijnt, bel dan het nummer in het Verenigde Koninkrijk. Mike, wat doe je nu? Werkt, echt, Mike, je, Mike, je overtuigd, <laughs> nu het publiek nog. Mike van Amazing <laughs> Discoveries met die hele sterkte he? trui, weet je die nog? Nou, Dat ogen. was uit de tijd van Bob Ross. Ach, ja. wat een feest. Maar uh, er is er uh, op een gegeven moment ook nog eentje geweest, Paul King van Love and Pride. Ja, oh die ja, heeft ook ja. nog lange tijd dat soort dingen gedaan. gedaan dus. Ik heb heel veel van die dingen ingesproken. Jij ook? Ja. En dan moest ik naar Engeland en naar Londen. En dan e eens in de maand zat ik in Londen. En dan moest ik, uh, weet ik, vijf, zes van die uh, dingen. En die vertaalde ik. De Dominizer. Ja, maar zij wisten natuurlijk bij god niet wat ik... Wat ik, wat ik, wat ik niemand sprak Nederlands natuurlijk. Oh. Oh. En om uh, tien uur zat Zweden daar... En om uh, twaalf uur zat Nederland. En om twee uur zat Denemarken. En uh, zo weer Gouden al die landen handel. heen. Gouden handel op Piccadilly Circus. Ik weet het nog goed. En dan, uh, en dan uh, kwam ik daar. En ik kreeg, kreeg ook meteen cash afgerekend. Ja, ja. En toen ging ik naar, uh, uh, naar de... Hoe heet het? Uh, die store. Om, om uh, borden, borden en... Uh, um, maar bestek hadden heen, man. Ja, nee, ja maar, dan, maar dan Engels. Oh, eh... Uh, je weet Hertz. Op, nee, niet naar Harrods. Nee, dat is een speciale winkel voor. voor Woolworth. Het, Die dat heb dat je ook kunnen. nog. Nee, dat is het ook niet. Nee, dat is echt een merk van, van, van, van, uh, van Borden. En, uh, ja, ja, ja, ik weet het. Uh, het hele. Uh, was, helemaal, was helemaal in. Dus ik heb daar van dat geld heb ik het hele uh, ding. Uh, dus ik zat uh, terugweg, had ik altijd zo'n doos met, uh, met, met Borden? Of, uh, allemaal uh, mijn kopjes en uh, schotels. en uh, allemaal, allemaal naar, ik, weet dat ik ben ooit een keertje benaderd via via. Ik zal dat voorzichtig zeggen. Ik heb ook een klein stukje overschreven uh, Door iemand die uh, zeg, maar, uh, een, zeg maar van de stoute troepen was. En die kwam als een keurige meneer. Die kwam bij me thuis. Kwam via, dat is iemand met me, die wilde even met mij me praten. Hoe, die nacht, hoe, hoe hij in de nachtprogrammering daar wat dingen kon doen. En toen heb ik hem uitgelegd dat je gewoon s'nachts kon je gewoon een uur zendtijd huren. En dan kon je de abdomina's verkopen of lekkere ja. truien of weet ik veel wat. En toen keek hij me aan dus okay. en ja, toen zei hij, oké. Ik zei, ja, niemand weet hoeveel je er verko verkocht op zo'n nacht natuurlijk. Dus, dus dat werd ook heel vaak gebruikt door heren van, uh, van de stoute brigade. Om een klein beetje geld wit te wassen. <lacht> want niemand heeft oh, ja, ja, wel ja, ja. s'nachts zo'n abdomina's besteld met zijn zatte kop. Ja. Maar als jij op je, op je brieven gaat zeggen, ik heb er vannacht 5.000 verkocht. Ja, er is niemand die zegt dat het niet gebeurd is. Dus nee. dat werd heel dat, dat was Stout Geld. Nu niet meer natuurlijk, is allemaal netjes. Maar Stout Geld was, <lacht> vond het heel interessant of s'nachts zogenaamd. Het Nou, nou uh, in, dat, in dat opzicht uh, had je vroeger nog de Amsterdamse radiopiraten. En ja, die hadden dan saltan, ook allemaal ja. van, die, uh, van, die, uh, van die reclamespots... van uh, een gezellig uh, rookertje opsteken en in hogere sferen brengen. Dat, dat soort uh, teksten. Nou, dan wist je eigenlijk al welke kant het opging uh, met de uh, met, uh, commercial. Dus uh, daar hadden ze dus uh, geld uh, vandaan. Maar goed. Ja, en uh, zo werkt dat. Nou, Dirk van den buik gaat we niet sponsoren, hoor. Nee, nee. Denk dat denk ik ook niet. <laughs> Ja. Ben je net op tijd? <coughs> Zeker, ben altijd ja. op tijd. Nooit te laat. Nee. Als je op tijd bent, ben je nooit te laat. Nee, dat is een kruif uitspraak. Dus, uh, ja, dat zeg ik. En over Kruif gesproken, uh, ik wil hem niet uh, vergelijken, maar het gaat wel over sport in ieder geval. Dat is Hans. Hé Hans, hé hey Hans. Hey weer, Hans. Goede Goedemorgen. Heer. Goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Ja, nou, ik goed. Hé, ik wil even beginnen. Ben ik nog in de uitserrie? Ja, nee, je, je bent heel... er nu in. Je zit er nu helemaal in. Ja, sorry. Ik wil even beginnen met het uh, nederlands elftal, want... Ik, misschien hebben jullie er al over gehad, maar uh, in ieder geval er is er een, een zandvoorts steentje aan het Nederlands elftal van aan. Drommeltje? Joël Drommel, uh, Drommel van FZ Twente. Die uh, gaat uh, zijn debuut maken, maar dat zit er niet echt dik in, want hij heeft nog twee keepers voor zich. Maar hij kan wel anderhalve week uh, meetrainen met de beste voetballers van Nederland. Dat is natuurlijk heel erg leuk. De zandvoorts steentje bestaat er hier uit. Hij is niet geboren in Zandvoort trouwens, Joël. Hij is geboren in Bussen. En hij kwam via uh, Almere en IJsselmeervallen bij FC Twente terecht. Maar zijn vader, Piet Jan, die is uh, wel een bekende Soms San van Meeuwen heeft toch ook volgens mij ja, betaald voetbal gespeeld? Hij heeft een Cafetario gehad uh, bovenin ja. uh, bij het bij Big Mouse. Wat nu uh, tegen de Corner is en in de kerk staat nog eentje. Maar ja. Nou ja, Piet Jan die, die kipt zelf ook bij, bij Telstar. Telstar, daar uh, is. hij. Ja. En uh, nou ja, goed, de uh, drommel is opgeroepen voor uh, Bijlo van Tijnoord. Die uh, ook weer opgeroepen was voor Sillesen. Nou, die liggen allemaal in de kreukels. Uh, dus Drommel uh, zit bij die, uh, bij die uh, selectie. Dat is natuurlijk heel erg leuk voor hem. En uh, ik denk voor zijn verdere carrière ook wel. Hij zal niet keeper hoor, want Tim Krul van Noorder City die zal op doel staan uh, uh, in die drie wedstrijden waarschijnlijk. En Marco Bizot van AZ is nog tweede keeper. Nou, Nelson speelt uh, morgenavond hè, tegen Spanje vriendschappelijk. En dan zondag nog en woensdag tegen Borsië en Polen. Nou, hartstikke leuk voor uh, Joël de Rommel. Hey, en die verdediging, ik vraag Hans. Die we hebben natuurlijk Van Dijk en De Licht. Ja, dat zijn de beste verdedigers van Europa ongeveer, ja, de, die zitten er niet bij. Die zitten er niet bij, nee, maar goed, we hebben nog wat verdedigers natuurlijk. Maar uh, ja, met Van Dijk erbij zitten het toch iets beter in elkaar, denk ik. Maar uh, ja, je hebt natuurlijk genoeg jongens die dat kunnen invullen, denk ik. Maar goed, we uh, zullen niet allemaal drie wedstrijden spelen. Dat was de vorige keer in, in die, in die Interland-serie ook al het uh, probleem. Uh, hij kan niet drie keer hetzelfde het Elftal opstellen, hè? drie keer hetzelfde. Van uh... die club zei ik ook, toch? Sterkste, sterkste nou ja, die club begint ook te zeuren natuurlijk dan. En nou, uh, um, ja, de eerste is een vriendschappelijk, en die tweede en de derde, die, die gaan natuurlijk om de, om de Centen en de, uh, uh, de Nations League. Dat is natuurlijk belangrijker eigenlijk. hè. Maar goed, we zullen het zien, uh, morgenavond spelen ze. Uh, vanavond speelt trouwens het Elftal, hè? De, tegen Go Ahead Eagles. En dat was weer een uh, prachtige actie. He, voor 1,63 euro kon je uh, een, een kaartje kopen om geen wedstrijd te zien. Dat is weer een uh, enorm succes geworden. Uh, dat, dat hebben ze uh, een paar keer geleden ook een keer gedaan. Voor een uh, eigen medewerker. Dat, dat leverde dus 7600 tickets op. Maar ze zitten nu voor de wedstrijd tegen Go Ahead uh, vanavond op 18.000. Geweldig. Ja, geweldig. En de bedrag, Hans, is dat een symbolisch bedrag of gaat het ergens over? Ja, 1,63 drie... ja, euro hebben ze gedaan omdat in 1963 ah. Telstra werd opgericht. Hè. Ze wilden oh. het uh, natuurlijk niet te hoog zetten, want anders dan... Uh, maar goed, 18.000, nu bijna 30.000 euro. En dit keer voor uh, professor Casper van Eyck. Uh, Stichting Casper voor de behandeling van uh, alvleesklierkanker. Ze wilden dat eigenlijk... Uh, uh, Eigenlijk alle thuiswedstrijden gaan doen. Ik weet niet of dat uh, doorgaat. Maar het leuke is dat er uh, goed op gereageerd wordt. Go het heeft alle uh, plaatsen in het uitslag gekocht. Uh, drie, 400 plaatsen. Dus uh, die doen allemaal mee. Sympathiek via... hè? Ja, hartstikke leuke actie. www.telstarspension.nl kun je dat uh, uh, eventueel ook nog een kaartje. Dat komt tot vanavond een uur of zeven, geloof ik. Laten maar dan koop we... je een kaartje van wetten die je gewoon op televisie kunt kijken. Waar je ook voor moet betalen, toch? Nou ja, je kan het natuurlijk. <grijpar> door, toch, sport kun je dat doen, maar uh, ja, ik weet niet of je een hele wedstrijd van, ah, van Telsa wilt zien. <grijpar> dat klinkt een lekkere aanbeveling al. Ja, goeiemiddag. Ja, nou ja, kijk, dit gaat om de actie en niet om het voetbal van Telsa. Maar het is wel aardig hoor, moet ik zeggen. Nee, uh, te ja, leven. Om, om, om, anderhalf uur voor de uit te trekken, ik weet, het niet, ik weet het niet. Om nog even in, in Zandvoort te blijven: uh, uh, Grand Prix hè, dit weekend? Nou ja, Grand uh, Prix, dit weekend? Ja, Grand Prix, dit weekend inderdaad. Nee, ik wil eigenlijk uh, naar de kalender die volgens de BBC vandaag wordt gemaakt. Aha. Oh, de BBC is natuurlijk een vrij uh, bekende uh, zender en uh, betrouwbaar ook. Nou, daar staat inderdaad op, op die kalender 23 wezens. Op 21 maart beginnen Australië. En Zandvoort staat er inderdaad op 5 september op. Oh, opvallend is verder nog dat er uh, geen Grand Prix van Vietnam op staat. Oké. Okay. Uh, ja, daar is door corruptie door een van die organisatoren. is, is het allemaal wat misgelopen. En uh, uh, die datum van 25 april staat nog open nu. Maar goed, ze hebben de keuze uit Turkije, Portimao, noem maar op. Ze kunnen er altijd eentje, eentje tussen zetten. En uh, helemaal nieuw. Zal saudi arabië worden. En ja, daar kun je ook je, eigenlijk je vraagtekens een beetje bij zetten. Maar ja, je... Ik ben een keer bij een demo geweest in saudi arabië Ja. Met uh, Robert Dormbos. En uh, ja, het is, is wel. Uh, ja, oh, je hard. kan je de vraagtekens achterzetten, maar kan je bij China ook? Ja, kan je bij China ook, maar ik denk dat daar nog wel uh, de mensenrechten nog wel iets harder geschonden worden. En spa, op. ook uh, corrupt, hè? Ja, ja nee, maar... <laughs> en drinken ze alleen water. Ja, ik wou er nu over beginnen, maar Spa is natuurlijk enorm. <lacht> maar goed, we gaan eerst uh, dit hey, moment maar... naar uh, Istanbul. Uh, weet, uh, weet jij waarom het zo raar vroeg is? Hoe bedoel je? Nou, dus volgens mij begint het om tien uur. Ja, tien, over tien over elf is de race al inderdaad. Ja. Ja, ik zo niet weten waarom, er is natuurlijk enig tijdverschil daar. Nee, maar ja, maar dat uh, is niet zoveel. Nee, ja, ja. Ze hebben in Turkije altijd haast, hè. ze willen graag zo... Ja, dat is ook wel waar, ben je er maar vanaf. <lacht> Ik heb nog één vraag, Hans. Ja. Uh, want, uh, nou uh, heb ik ook weer even van een van die duistere autosportwebsites uh, gelezen dat Volkswagen mogelijkerwijs in uh, gaat stappen. Wat ja, weet jij daarvan? Daar heeft Roos Brown ook iets over gezegd. Uh, het zou kunnen. Ze krijgen natuurlijk in 2026 die nieuwe motoren. Uh -huh. En uh, ja, de, er is een mogelijkheid natuurlijk als zo'n zo zo grote concern, een van de grootste concerns van de wereld, zelfs, Volkswagen. Ja, dat zou kunnen, dat ze dat gaan doen, maar ik moet het nog zien hoor, eerlijk gezegd. Hm. Kijk, ze hebben het natuurlijk nog 4-5 jaar om die, om die motor te ontwikkelen. Maar je had wel eerder gehoord, hè, over, over uh, andere uh, automerken die dat zouden gaan doen. Eigenlijk nooit iets van terechtkomen. Het is uh, miljarden moet het natuurlijk kosten. Dus ik weet niet of, uh, of Volkswagen erin zal stappen. Ik heb gehoord dat LADA erin gestapt. Lada. Lada. Nou... Of? Kunnen we die niet gewoon in de wereld brengen? Staan we samen met Skoda. Jongens, Lada gaat meedoen, samen met Skoda. Ja, maar dat is je niet in Lada, hè. Want ze hebben in de, in de, in de rallywereld toch al redelijke geboekt. Oh ja. Ik ga, ja. Ja, ja, En Ik ga je nog wat, wat, wat trabanten vertellen. Tra Doet Trabant ook al mee? Uh, wie? Hey, ik ga je nog wat sterker vertellen. Uh, er is ook uh, inderdaad uh, sprake geweest. Lada heeft zelfs meegedaan. Ik weet niet uh, waar, maar uh, volgens mij in de DTM of ergens uh, in een wereldkampioenschap uh, toelwagens. Weet je wie erin gereden heeft? Ja, nee. Van Lager, die heeft ja, erin gereden. Ook dat Bin Lada. Nee. nee. Ja, Lada, ja. ja, Van Lager heeft inderdaad voor Lada gereden. Ik ben toen wel een keer geweest. Maar zou, ik ik... zou ik niet mijn cv zetten? <lacht> ja, <lacht> ja, ja, ja. Nou, het zou niet verbazen, Hij reed gewoon achteraan, hè. dat begrijp ik. Ja, ja precies. Um, <lacht> uh, Istanbul is, er, is, is, een, uh, is, is er een race die al eerder gereden is. In, uh, in, uh, vanaf 2005 tot 2011. Ja. Uh, Ekelstone noemde het uh, Istanbul Park het beste circuit ter wereld. Maar... Ja, uh, ik uh, dat waarschijnlijk. Dat is een 15-jarige deal. Nou, er is eigenlijk nooit iets van terecht gekomen. Want ze hebben er maar 6, 7 keer gereden. En uh, van de coureurs die nu nog rijden... zijn er uh, slechts een aantal die, die daar uh, eerder dus gereden hebben. Uh, onder andere Kimi Räikkönen en... Uh, Hamilton. Uh, Hamilton inderdaad. Ja. En uh, Vettel ook, die daar ook gewonnen heeft. Ja. Ja. Uh, Massa, Felipe Massa, die uh, won daar drie keer. Ja. En uh, nou ja, goed, uh, het, is, het is een race die uh, toen nog een beetje... een politiek item kreeg, want... Uh, uh, de beker in 2006 werd aan, aan uh, massa uitgereikt door de Turks-Cypriotische uh, uh, leider. Hè, de, de leider van de Turkse Republiek Noord-Cyprus. Nou ja, die, die, dat wordt door geen enkel land herkend behalve door Turkije. En uh, daarvoor kregen ze een boete van 2,3 miljoen euro dus. <laughs> Ik hoop niet dat ze dat weer gaan doen, maar goed, uh, we zullen het zien. Uh, Weet jullie ook dat er een uh, Formule 1 parfumlijn uh, geïntroduceerd ge is? Meen je dat nou? Ja, als je dat ruikt, dan voel je de snelheid van de Formule 1. Met de, geur van wil, met de geur van wilde coureurs ja inderdaad ja. De, de geur van het gasbedaan ja. <laughs> Burning rubber ja. met de geur van het de geur van verbrand rubber ja, ja, ja. Doe me toch een beetje met jeugd denken het is jammer dat dit wielers is afgelopen we zagen afgelopen zaterdag nog een prachtige gevecht tussen uh, Pogacar en... en, en uh, nee, uh, tussen, tussen Roglic en Carapaz, hè, dat was ja. berg, heb je gezien hem niet. Nee, uh, niet. Geweldig. Ja. Eerst zou Roglic helemaal weggereden worden, maar hij kwam toch heel sterk terug. En uh, ja, bij 24 seconden verschil uiteindelijk won hij hem. Dus dat is wel, is wel leuk natuurlijk voor, uh, voor, uh, voor hem. En uh, het is de prediker af te elkaar in de wind trouwens. Oké, uh, oké okay. okay, Hans. Nou, bedankt. Bedankt. We hebben alles weer een beetje gehad. We zijn weer bij... Ik wens jullie nog een hele fijne uitzending. Van hetzelfde en uh, jij een hele mooie dag. En nee, blijf ja, gezond, Hans. Blijf ja, gezond en kijk uit. Het is tien over half elf, dus ik ja. weet niet wat je nog wat moet doen. Uh, dan, morgen, uh, morgen gezond erop, hè? Okay, nou, juist. Oké. Oké. Okay. Okay. Okay. Snelheid. Hier, uh, wat blijft hier? dat nummer? I'm in love with my car Ja, dat, dat komt eraan. Maar ik, ik heb uh, nog even een snel plaatje uh, erbij uh, bedacht. En dat is uh, deze van George Harrison. Met v Faster. Oh, nee. Van de leden van de Beatles. Het was een eigen nummer wat hij ooit gemaakt heeft. Over leuk de plaats. snelheid. Ja. Hij die... was namelijk een enorme Formule 1-freak. Ja, ja, ja, dat, ja. Dat, dat, dat blijkt wel. Want uh, de, je zag hier ook uh, de oude helden zag je ook, uh, links en rechts voorbij komen. Die en je, weet, je weet ook dat hij de Life of Brian heeft uh, geïnitieerd ge, ge en gefinancierd. En, ja. uh, en ja. toen hadden ze in een interview gevraagd... waarom heb je dat gedaan? Toen zei hij van, ik wil die films zo graag zien. Ja, goed hè. Geweldig ja, Als je hem geldt, hoe kan dat? Ja, ja. ja, ja het is dat is een legendarisch film. Ik heb hem laatst weer even een stukje gezien met mijn dochter. Maar dan is het toch iets trager dan je. En ja, zo hoe vinden, hoe vinden die kinderen dat? Ja, mijn dochter heeft best wel een ziek gevoel voor humor. Dus uh, die vindt dat wel grappig. Maar het is allemaal wat trager hè? en Net tempo. zo ziek als jij? Of, uh, ja, zeg zeker. Maar, uh, ja, ja, ja, ja, ja, wel. Ja. Uh, neus neus maar dat, ja, dat is wel een beetje jammer. Maar ja, ja dat. Maar, uh, ik wil nog wel wat, wat televisie- en uh, filmtips ja. geven. Ze Ach, niet ja, erg graag. In. Nou, ga je graag. Gewoon. Toch? Ja, Laten ja, uh, we nog maar even doen dan. Uh, vanavond. Trouwens, ik... ja? sorry dat ik je interim perpreek. Ja, nee, ga voor je gang. Ik ben uh, begonnen aan, uh, uh, wat jij zei, de loudest voice. Vorige week, zei je dat? De loudest voice. Maar ik like smell je fart. Nee. The Loudest Voice. Je, je verstaat me toch wel? Ja. Nee. <laughs> ja Moet je zo niet te begrijpen als je <laughs> het, het, het, het, het, het, het, ik je versta? Dat, dat is een serie op Netflix. The ja? Loudest Voice. Ja? Dat is maar gehoord. Nee. Dit is waanzinnig. Het gaat over uh, um, uh, Fox News. Oh. Uh, oh. Over de, de, de directeur van NBC. Ja. Die wordt eruit uitge Bonjour. En het is Russell Crowe. Oh, cool. En Russell Crowe is ongeveer 80 kilo aangekomen. Ja, die is een beetje... Zo? Je weet niet wat ja. je ziet. Ja. Die gozer is zo ge te gek. Het is zo goed gedaan. Maar het aankomen is één, maar het afvallen is... Ja. <laughs> ja. Uh, ja, dat komt later, ooit. hè. Daarna moet hij weer in dus de <laughs> batman en <ervan. laughs> <laughs> dus, Maar dat gaat dan over ah. de, de directeur. Die gaat Fox uh, uh, News opzetten. En het uh, is nou, dus razend interessant. Oké, okay. en er speelt Murdoch natuurlijk ook een rol En Murdoch. De... Ja, die hebben ja, uiteraard... nu onze vriend Trump laten vallen. Moet al ja, maar joh. Of ja. Murdoch moet ik dan helemaal aan de E-team denken. Maar goed, maar oh, ja. dat is weer een heel ander verhaal. Vanavond op uh, SBS 9. Ik weet niet eens waar dat staat. Op de, op de ja, dan moet je terug... Het... Ja, 6 en dan ga je door. <laughs> ja, naar 7, 9. Al, right. En dan kom je uiteindelijk Half 9, 9. De film over Steve Jobs. Met Michael Fassbender en over Prachtig. Uh, ja. Door Danny Boyle gemaakt. En Aaron Sorkin heeft scenario geschreven. Vind ik natuurlijk een interessante... Uh, Zeker. Dan films Steve Jobs, een legendarische man. Steve Jobs dat, dat totale totaal ik... Totale idioot ook. Dat ga je ook zien in die film. Ik hoorde hem in een interview zeggen over podcasts. En toen had hij het opeens over Adam Curry. Oh ja, ja, ja. Steve Jobs. Ja, ja, dat vond ja, ja, ik zo bijzonder. Dat vond ik zo bijzonder. was die best wel groot ook. Uh, de, was best wel Hij was een van ja. de eerste podcastmaak. Ja, ja, dat weet ik. Hij heeft de, de naam ook verzonnen. Ja, dat geloof Adam Curry. Ja. Mm. Ja. Maar ja. Die, uh, deze film vind ik interessant. En het gaat natuurlijk om dat je ziet dat die man eigenlijk heel veel... De, de, de familieleven, toestanden, alles vond in het teken van Apple. Uh, ook om half negen, uh, Mission Impossible. Als je zin hebt in uh, Tom Cruise, die van gebouwen springt. Uh, Altijd leuk. Veronica. Altijd leuk, leuk ja. Uh, dus dat morgen, als je nou geen zin hebt om naar Nels Nederlands te gaan kijken... Nels Spanje, die oefenen is dan... Um, is het een leuk programma? om Op NPO 2, uh, Joel lokaal met uh, de kok. Of de, uh, de recensent. Ik heb ooit een programma met hem gemaakt de vijf smaken. En uh, dat is echt een leuk programma. Omdat als, je, als je van lekker eten houdt en uh, okay. mooie dingen. Joel lokaal, om half negen op NPO 2. Joel lokaal. Dus om tien over half negen op NPO 3, de oefening in Nederland, Nederland, Spanje. En om hem maar even af te blussen met Tommetje Kroes, Mission Impossible, vol uit om half negen, Veronica. Ze zijn dus gewoon even aan het knallen bij Veronica om die library weg te starten. Dus uh, ze, <laughs> ja, ze hebben genoeg ja. filmpjes om naar te kijken. Ja. Nou, dat heeft het voor ik... zin om iets tegenover voetbal te zetten. Dus dan doen ze gewoon voor de 641 keer Mission Impossible film. En die kijkt gewoon lekker weg, klaar. Ja, het is wel jammer dat ik ze al vijf keer gezien ja, heb. Maar ja, maar dus, dus ja, het is wel lekker om bij je ja. vallen. Uh, en dan hebben we overmorgen uh, ja, een nieuwe serie, volgens mij van Alibé, volle toeren weer op NPO 1, om half 9. Ja. Als je daarvan houdt, is het leuk om het te kijken. Ja. En op net 5, de film Bridesmaids. Uh, uh, dat is eigenlijk een soort uh, tegenhanger wat vroeger de Hangover was. Dat is een mannelijke, dit is de vrouwelijke versie van, uh, van de Hangover. Uh, is die leuk? Ja, de Bridesmaids is een leuke film. En wat ook een leuke film is, op RTL 7. Uh, ...donderdag om half negen... ...is de Hitman's Bodyguard met Ryan Reynolds... Ja, ja. ...en Samuel Jackson. Uh, ook dat is een leuke film. Ja. Uh, en als je zin hebt in een docu... ...vorige keer heb ik een of twee docu'tjes beschreven... ...was heel grappig... ...of grappig, grappig, grappig... grappig woord, ...is de, uh, uh, de documentaire Bikram... Bikram op Netflix... over de yoga-leraar die in Amerika... iedereen naar de Bikram-yoga. Ik weet niet of je het wat oh, Bikram-yoga ja, ja, ja. is. Ja, ja. Dan zit je in een, in een, in een, in een kamer met, met 148 graden Celsius. Ja. Dan moet je de lotushouding aannemen. Nog een keer. nog, ja, nog sterker. Ja, ik heb het een keer gedaan. Heftig. Ah. Ik heb het een keer gedaan. Hier in Zandvoort zat ook zo'n... Uh... Niet te doen. Dus dan is het uh, 40 graden ongeveer. Ja. Ik ging liggen en ik ging slapen... en ik begon enorm te snurken. Ja, alleen... <laughs> ja. Ja, maar het, weet je, dat wist ik helemaal niet. Ik was uit bij een dansvoorstelling ergens... En uh, daar kwam ik Ed Wubbe tegen. Dat is de, de creatieve leider van het Scapino-ballet. En zijn vrouw werd ervoor voorgesteld. Leuk. Uh, uh. En toen uh, ze zei, ja nee, want ik moet... Uh, weet ik, veel, ik moet morgen weg naar, het, uh, naar New York. Doe mee aan het WK Bikram Yoga. Ik zeg, pardon? WK? Alsof je, ja. Alsof je meedoet mee doet aan het WK... Uh, weet ik veel, Pokémon <laughs> plaatjes tellen. En dat je denkt... Hè? Er is dus gewoon officieel WK. Oké. Okay. Een, een, een wereldkampioenschap in Bikram yoga. Dan blijkbaar moeten ze dan. Ja, hoe je de houding aanneemt. Of je, je handen goed zet bij 40 graden. Je ogen niet gaan tranen. I don't know. Maar het is dus een sport. Nou, je ja, nou, de ik, ik, ik, ik heb is ja, dus ook een WK-stratego uh, <laughs> en die, dus ik niet. Uh... Ik heb het ook één keer gedaan, maar toen hebben ze me uit de knoop moeten halen. Dus, uh, oh, dus, uh... bent, dat komt door die heilgymnastiek. Dat Eigenlijk is het gewoon weer heilgymnastiek. Ja. Gewoon heilgymnastiek. Ja. Zo moet je het... ja. Maar dan in een warme kamer. In een warme ja. kamer. Ja. Dus heilgymnastiek We zijn in hè? een warme ja. kamer. Alleen waar ik het heb gedaan, nou dan was het echt niet 40 graden hoor in die hal. Dat was de prinseshal, Dat was altijd. Ja, oh, ik nee, dat, <laughs> dat is jij uh, heel nee, gymnastiek. Viem weer heel gymnastiek. Viem ja, ja, wordt dan yoga gedaan. Oude wedstrijd heilgymnastiek. gymnastiek. Hof-yoga, ja. denk ik. Ja, nou, ik zou zeggen. Veel plezier. Mee. Gooi hem open. dames en heren. 10 voor 11 hierbij bij we. Uh, de en, uh, we hadden het er net over, over bekende Nederlanders, ja. die er nou wel en niet leuk Heb jij nou, Tino, je hebt natuurlijk ook met heel veel bekende mensen gewerkt. Wie vind jij nou de grootste, nare, vreselijke, vervelende persoon die jij hebt meegemaakt? Die vraag ga ik niet beantwoorden. Hè? <lacht> <lacht> ik zou zeggen, ik kom mijn boekje, dan kom je er een paar tegen, wat dus tegen de rand aan? Ja. Ja, maar dat ik het voorzichtig zeg... degene die, die er het leukste uitzien... en dat wil zeggen... die, nou, die is zo leuk, die lijkt me zo gezellig... Die zijn het niet. dat zijn de grootste aspakken. Ja. ja, over het algemeen. Ik heb, uh, ik heb het... Uh, ja, ik heb het ook wel. Toch? Ja. Hey, heb jij... Um, dat onwaarschijnlijke verhaal gelezen? Heb jij wel eens... Uh, heb je, jij hebt geen huisdieren, Jaap, volgens mij, toch? Sorry? Je hebt geen huisdieren? Nee! Ik heb zilvervisjes. Nee, je hebt zilvervisjes. Ja, ik ook, maar ik heb, uh, die reken ik er niet toe. Uh. Nee, ik heb wel af en toe dat de kat. Ik heb, een van mijn katten komt altijd op mijn buik zitten. Dat komt omdat ik een aanzienlijke buik heb. En die draait dan altijd. Dat is een soort territoriaal ding. En dan draait hij met zijn kont naar me toe. En dan gaat hij. Weet je wel, een soort. Ja. Geen maar soms gebeurt het wel eens dat hij een kleine poef te laat. Ik oh? Oh. moet je zeggen... kattenscheetjes, dat is niet fijn. Nee? nee? Nee. Nou was er een vrouw... die had een hond... en die liet stinkende scheet. Dat zegt, nou, dit is echt niet normaal. Dit is de geur van een dode karieboek. Dit is nou niet goed, is. Dus die vrouw die heeft echt... Die is naar de dierenarts gaan, kon het niet vinden. Die vrouw die heeft echt duizenden euro's... met een man in de auto naar de dierenarts. Wat is er met mijn hond aan de hand? Die laat scheten. Dit kan niet. Dit is godverdomme, dit is terreur. In de Eerste Wereldoorlog maakt je hier bommen van. Dit kan allemaal niet. Dus deze vrouw was bleek... op het einde van de rit... heeft haar man moeten... Toegeven, dat hij het was. <lacht> maar, deze vrouw heeft dit verhaal ook gedeeld. Die was zo boos. Dat de, maar moet je, je voorstellen? Dat jij als man een kleine poef te laat, Die vrouw zegt: Jezus. En de hond. En dat iedereen heet. heeft. Wel, jij hebt ook als je naar een lift gestaan, dat je er eentje liet vliegen. Ja. En dat je dan opzij kijkt, wat doet u nou? Ja. Dat hebben we ja. allemaal kan niet, zeg, je ja. niet gedaan. Nee. Eens, of wij ontslagen. En die mensen in de winkel staan. Vliegen. Ja, ja, ja, ja. ja, toch? Ja. ja. En dan ga je ja. niet wapperen. Dan gaan mensen het zien. En ja. Dan ga je gewoon een beetje op. Als het, dan, dan denk je, kijk je of iemand het niet ziet. En dan, als het, als het even tegen zit en het blijft hangen, en dat je toch opzij gaat. bij niet. mij is het ook wel gebeurd, er maar, kwam er een vingerhoutje nat mee. Ja, precies, dat ook. Maar dan deze man, al, als kerel, dat je gewoon zegt, nou, ik ga het gewoon niet zeggen, Die mij Die vraagt echt heel veel geld uit aan Ik Oké, okay, ik was het. Nou ja, dat wordt het meest Geweldig Briljant. Maar, Brilliant. over honden en dieren gesproken, heb je dat verhaal ook meegekregen? Uh, dat je ook uh, kan stemmen op dieren? Ja. Ja? In een uh, in een Amerikaanse ja. dorp is, ja, ja, is een, is een uh, een boeldocht ja, gekozen ah, ja. als uh, burgemeester. Dat ja. <laughs> ja. vind ik een ja. geestig uh, verhaal, eerlijk gezegd. ja, ja dat is natuurlijk een klein stapje van bullshit ja. en Wat ja. uh, uh, oh, een, een paar weken geleden kreeg ik ook uh, iets bij Lubach mee, geloof ik, dat de koning van Thailand ook nog een een of andere hond had benoemd als uh, legerofficier. Generaal, ja. ha, ha, ha. Deze man, uh, dat, ik ben, ben heel benieuwd hoe lang het goed gaat in Thailand. <laughs> ja. Kijk, die, die, die vader van deze man, uh, Boemibong, dat was op zich een uh, verlichte uh, vorst, uh, licht voor licht. En ja, die leeft natuurlijk ook een ander leven. Ja. Maar zijn, dat kind is natuurlijk gewoon echt een patiënt. Ja. Die woont in een hotel in Duitsland. Met gewoon 40 vrouwen op een verdieping. Die ah, die ah, dat toe is even niet zo raar. Nee, we hebben allemaal een hotel. <laughs> en die zit af en een of een de vrouwen vrouw met hun hoofd in het kussen. Ja. Denk ik. Ja. Maar dat is natuurlijk een beetje. chanant begint dat te worden. Die mensen. Uh, dus er gaan nu langzaam stemmen op. Maar in Thailand, als je het koningshuis beledigt... of de koning, dan... dan, dan daar staan enorme straffen op. Ja. Als je iets slechts over de koning zegt... hier kunnen we Willem-Alexander van Pannenkoek uitmaken... <laughs> en dan gebeurt er niks. Maar als je in, in Thailand de koning beledigt... Ja, dan, ben de dan ben je echt lelijk het haasje. Ja. Ja. Maar nu is het zelfs zo erg... dat zelfs in Thailand de mensen zich begonnen af te vragen... Ah, dit ja. kan niet. Hij heeft inderdaad een hondgeneraal <laughs> gemaakt. Wat Zijn minares maakte die vicepresident... het is echt... Nou, een ja, soort truc. Bizarre, bizarre. <laughs> ja. Maar dan nog gekker. Ja. <laughs> kan nog gekker. Het ja, kan nog gekker. Ja, goed hè? Ja, ja het is toch ja. wel een beetje... Nou ja, het is ook, laat ik het anders zeggen. De man is niet gevaarlijk. Nee. Hij heeft gewoon een Duits hotel een soort half bordeel van gemaakt. En hij heeft het afgelopen jaar... Ook niks, niks mis mee. Nee. Maar hij heeft het afgelopen jaar ook vier weken in zijn eigen land geweest in Thailand. Voor de rest zit hij daarmee mee. Ja ja ja ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, is ook een beetje ja, ja, een koning. Ja, de koning is weg. Koning wegwezen. komen wij goed weg. En dan willen we Alexander even twee weken in Griekenland. Ja, precies. Maar dan komt hij toch weer terug na een dag. Ik ben een beetje dom. Maar jongens, volgens mij komt hij alleen maar om die hond, die legerofficier... even een bordje hondenvoer geven, denk ik. dan dat Ah ja, ja, niet, ja, en en de dierarts bezoeken, dat, dat soort dingen. <laughs> nou, minstens, het is uh, bijna 11 uur, vijf seconden nog. En dan uh, spreken we aan de andere kant van, uh, van het nieuws nog een keer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.5.